Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Aan het einde van de middag komt Duncan Lawrence aan op Schiphol. Gisteravond won hij in Tel Aviv voor Nederland het Eurovisie Songfestival. Waarschijnlijk wordt hij in Amsterdam opgewacht door veel enthousiaste fans. De gemeente Hellevoetsluis, waar Lawrence lang heeft gewoond... heeft al gezegd dat er een huldiging voor hem komt. Door de winst mag Nederland volgend jaar het Songfestival organiseren. Dat zal de publieke omroep 25 tot 30 miljoen euro gaan kosten. Toch denkt de NPO wel dat dat geld gevonden wordt. Premier Rutte heeft al gezegd dat de publieke omroep geen extra geld krijgt om het evenement te organiseren. Het is nog niet bekend waar het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. Er zijn al allerlei steden die interesse hebben, zoals Maastricht, Den Haag, Amsterdam en Zwolle. In Overijssel hebben ruim 100 boeren geprotesteerd tegen de actie van dierenactivisten in Bokstel. Ze beschuldigen de activisten van extremisme en pleiten voor een andere manier van discussiëren. Maandag drongen activisten een varkenshouderij in Bokstel binnen om te protesteren tegen dierenleed. Boerenorganisaties reageerden direct woedend en ook veel partijen in de Tweede Kamer hadden geen goed woord over voor de actie. Vanmiddag kwamen de boeren bij elkaar in Scheerwolde... waar ze met hun tractoren hashtag schreven in een weiland. Klimaatactivisten hebben vanochtend een Belgische verkiezingsuitzending verstoord. In een live tv-debat tussen de liberaal Verhofstadt en bourgeois... van de Nieuw-Vlaamse Alliantie stonden plotseling mensen op in het publiek... die aandacht vroegen voor klimaatverandering. Ze gooiden confetti over de presentator en zijn gasten. Het weer, pittige buien met kans op onweer en plaatselijk ook veel regen. In de kustgebieden kans op mist vanaf zee. Het is 14 tot 24 graden. Morgen, vooral in het Noordoosten, kans op regen- en onweersbuien. En dan wordt het 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files door wegwerkzaamheden op de A2... Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en Vinkeveen, Acht minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Knopend Hoek en Knopend Badhoevedorp, Bijna een half uur. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knopend Raasdorp en Amstelveen. Een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Bij nog is dat gelukt, niet bij iedereen. Dat hebben we vrijdagmiddag al gezien met koffie, koffietijd, Sandra Schuurhoff. Ach. Die ging er flink hard af.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 Die kwam in aanraking, of liever gezegd, andersom met Milene Groen. Nou, is dat volgens mij een jumbo-medewerker? Dat zou ook heel goed kunnen, want het ja. mij zegt dat niet zoveel. Montero stuitte er hard af. Ja, toch wel een plek waar je dat liever niet doet. Maar uiteindelijk geloof ik dat het allemaal goed afgelopen is voor haar. Ja. De race. Toch wel een stukje spanning, want iedere ronde zie je andere lijnen van uh, alle 18 deelnemers. Dus uh, ja. er zijn een paar die er uh, bovenuit schieten. Als we kijken, onder andere naar de winnares van gisteren, dat was uh, Antoinette de Jong, een schaatster. Ah. Ah. Ah. Ja, die hebben toch gevoel voor snelheid en voor lijnen. Gisteren wisten ze te winnen. Dat had wel als gevolg dat ze vandaag achteraan moest starten.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 Eva Korenman, uh, dat 3FM, is drie of hem DJ. Ja, ja, ja. ja. Uh, wat uh, want we hadden het over Antoinette Jong, je zei het al, uh, maar dat uh, met het schaatsen, dat is niet vreemd. Want vorig jaar was Carlijn Achter de gewoon overal uh, de beste van het hele spul. En het zou mij weinig verbazen, want als er nu twee races zijn geweest, ik weet niet of er nog een derde race uh, gaat komen, maar volgens mij, uh, nee, die dicht. gaat er niet komen. Nee, uh, dus dan dan, de de we, dan, we, dan, we, dan, heb ik al bijna het idee dat Antoinette Jong vandaag ook de Totaal uh, winsten uh, gaat winnen. Uh, ja, Hij dat... eerste plaats vandaag. Uh, een derde. Uh, plaats, uh, ja. dat, is, dat doet mij een sterke. Uh, de snelste qua rondetijden ook. Dat geloof ik ook wel. Dat was Carlijne Aftrek vorig jaar ook. Dus Jacques Ori die gaat straks weer hier.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 Willem zegt van, uh, van wel. Uh, tegenover ziet iemand die over het reuzenrad gaat. Van de ITB Entertainment Groep. Ja, dat zullen we er nog maar even eens bij. Ja. En u bent? Ik ben Alexander Wegeler, uh, ja. Eigenaar van uh, ITB Entertainment Groep. Uh, uh, en uh, ja, ik zeg wel zoals uh, eigenlijk alle jaren staan wij uh, hier weer op... Uh,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 goede en hele leuke partner eigenlijk uh, uh, van ons geworden. en klant ja, ja.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 want ik heb uh, niet begrepen dat het iemand anders zou moeten zijn. Uh, hoewel ze aangekondigd staan dat ze met z'n tweeën op dit moment uh, rijden. Zowel uh, Max Verstappen als Pierre Gasly.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 Sandvoort heeft gereden en zo waren ook nog de Masters heeft gewonnen en een Formule 3 wedstrijd sowieso heeft weten te winnen bij de DTM die we toen nog hadden. Uh, Valtteri Bottas niet te vergeten, tegenwoordig de teamgenoot van Lewis Hamilton is ook een van de mensen die hier de Masters heeft weten te winnen en niet één keer maar geloof zelfs twee in twee. Ik meen zelfs nog een derde keer, maar daar wil ik even vanaf zijn. Maar hij is in ieder geval meervoudig de winnaar geweest. En nou ja, dan zijn er bijvoorbeeld ook een Charles Leclerc die tegenwoordig bij Ferrari de teamgenoot is van Sebastian Vettel. Ook hij heeft hier een, een verleden als het gaat om, om op het rijden van dit Zandvoortse circuit. Hij heeft ook zelfs deel uitgemaakt van het befaamde team van Frits van Amersfoort. Waaronder andere ook Jos Verstappen en ook deze Max Verstappen die nu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 met Afrika door. Ja, er worden nog steeds rondjes gereden als het goed is op het circuit hier...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 En ik denk dat het voor Nederland een, een groot racefestival eigenlijk wordt. Want dat, ja, er zal natuurlijk heel veel gedaan worden, met name met de partners...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 Echt waar. En maar water halverwege, kom erop. Geweldig. Uh, de ingrediënten zijn er al. Uh, ja, nou ja, ik, ik, ik zou bijna zeggen: laat het maar beginnen dan. Nou, ik vind het supergoed dat we. Uh, want het is niet makkelijk geweest. Hè? Je moet Miami wilden. Uh, Maleisië zegt: ik wil terug. Zij willen zelf Noord-Amerika uitbreiden. Uh, Rio de Janeiro route: willen wat. Uh, uh, dan moet je toch maar op het moment. ...van nu zonder overheidssteun de situatie creëren dat je aan tafel zit met Chase Carey... ...en dat er een handtekening gezet kan worden. Nee. En uh, De ontzettend veel waardering voor dat ze voor elkaar gebocht zijn, en met name fijn. Het mooiste wat ik nog vind aan de terugkeer van een Grand Prix in Nederland... Nee. ...is dat er een nieuwe generatie kinderen komt die later kan roepen... ...ik ging naar de Grand Prix van Nederland hand in hand met mijn vader door de poort. Want daar zijn er heel veel van, maar die zijn inmiddels allemaal... 40 plus en daar komt nu een nieuwe generatie jongeren die nu met paps voor de tv zitten waar je ook gehoord, die dan met paps hand in hand naar het circuit kunnen en dat, dat vind ik mooi. Dankjewel. Alright, graag gedaan. Dat was Olaf Mol waar ik ook even een fijn gesprek mee voerde afgelopen dinsdag, want dat had allemaal te maken met de officiële aankondiging van de Formule 1. Bij me ook aangeschoven Koen van der Vlucht en Lisette Strijden, zeg het goed hè?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 Want het Zandvoortse zeeklimaat kan behoorlijk grillig zijn, denk ik. Kijk maar ja. om je heen. Ja. Zee dan overal. Ja, even over, want, want jij zit er wat langer natuurlijk. Uh, uh, dit is natuurlijk wel een van de evenementen wat je ook wel heel leuk vindt. Denk ik, om mee te Deze lopen. Deze ben ik er altijd bij, ja. Ja? ja dit... 25 jaar geleden niet. Ja, wat, wat maakt dit nou zo leuk? Ja, de sfeer. moeilijk ja? druk. Leuke races. leuk programma.